dan heeft u ja. een lijfverbinding met ons. En dan kunt u het niet alleen uh, horen, maar kunt u ons ook zien. Dat, oh, geweldig. Nou ja, ja, dat laatste is op ik zich geen verrijking, hoor. Maar goed. Ja, het gaat nu niet doen, maar nee, dan snap weet ik in ieder geval hoe het ja. gaat. Kerst, mag ik Delefant. wat zeggen? Ja. Ik, ik, ik, ik dacht dat iedereen aan de telefoon had. Nee, dit is mevrouw Hess. Ik Hes. vond ik met dezelfde stem. Ja, dus, echt niet normaal. Ja, het is de moeder, ja. van. dus vandaar dat we erop <laughs> opkwamen. Ja. Um,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 om uh, ook dit soort dingen digi weet je wel, mogelijk te maken... dat machines het overnemen. Ja, maar dan ja. heb ik toch niet voor uw stem. een ja, mechanische stem. Het is dat is minder. Het werkt ja. goed bij een telefoonboek, maar ja. niet bij een Nee. nee. nee. Nou, ik, ik heb onder andere abonnementen op de Telegraaf en de Volkskrant en zo. En die worden vaak door mechanische computerstemmen voorgelezen. Dat klinkt een stuk minder aantrekkelijk dan wanneer u een boek voorleest. Hoor. Dus ja. blijf volhouden. Ik ben een trouwe aanhanger...